Ik, oh, weet, ik, ik, ik weet nog heel goed dat ik op one op moest presenteren. En er stonden, er stonden allemaal grotere mensen. En dus Suzanne en Freek waren er was nog nee, helemaal ja. nog ja, een kind. soort coverding meer. Ja, maar ja, ik, ja, ja. En ik weet nog dat ik hem moest aankondigen. Ik dacht ik, jezus, dat is een stond naam. Suzanne Freek. Ja, is dat het is leuk. Ik, maar, ik ja. weet ook nooit wie wie is. Nee. <laughs> dit is een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara. Hey hallo, Giel hier en leuk dat je erbij bent. Dit is een nieuwe aflevering van Off The Record. Wekelijks bespreek ik het belangrijkste roddels, intriges en belangrijkste nieuwtjes uit de muziekwereld. En dat doe ik niet alleen, wekelijks is zij erbij, presentatrice... Ah, yeah. Welkom. Uh, Henk-Jan is er niet. Uh, nou, ik zou ook niet zeggen dat we zijn jonge variant hebben. Dat slaat er echt helemaal in. op. net zo knap, hè? Ja, ja knap. net zo knap. Ja, net zo knap. Oh, yeah. jee. Ja. Ja. Dat, ja. nou, ge dat is ook geen komende Net zo afgetraind. <laughs> ja. ja. <laughs> nou, jij hebt mijn scorepunten, jij. Het <laughs> uh, is een man uh, die uh, wij allemaal kennen van realityprogramma's waar hij uitgetieft is. Maar ik ken hem vooral <laughs> heel <laughs> erg uit... Welke? Uh, nou ja, oh. maakt niet uit. Maar ik ken hem vooral als oh, uh, een man die heel belangrijk is in uh, de muziekindustrie. Uh, de Haagse, maar gewoon in het bijzonder een muziekliefhebber Dennis Weening, welkom. Ja, dankjewel. Leuk, hey. leuk dat je er bent. En als we het over muziek hebben, wekelijks is er ook een uh, gast natuurlijk. En dat is iemand die in de muziek werkzaam is. Nou, dat is zij zeker, want uh, ze werkt bij 3FM. En dan hou je van muziek. Het is uh, Jamie. Jamie Reuters, welkom. Dankjewel. Um, ja, we gaan het zowaar een keer niet over de voice hebben. Maar aangezien we twee nieuwe kop hebben... Uh, <laughs> wil denk het toch nog even nou, doorgaan. Denk ik, moet er, moet er nog iets over gezegd worden. Jeetje, Giel. Nee. Oeh, nee. Nee. nee. Ik denk dat hier alles al wel over gezegd ja. is, ochtends, toch? Nou, ik zat meer... Maar dat is meer met Dennis. Maar goed, dat heeft het niks met muziek te maken. Zou je denken, ik Nou ja. Nee, bij Expeditie Robinson ging natuurlijk ook ineens het verhaal dat daar... Over oh, de Mars. Over de Mars, ja. De Mars. Ja. ja, ja. Ik heb dat ook gehoord, ja. Ja. Ja. Nee, ja ik, ik weet het. Ik weet het, was nog, ik weet het verhaal, tenminste. Oké. Okay. Je kent de robbel. Ja, niet ja, toevallig nou, een ja, tas ik, met Mars. Ik weet mee. ook zelfs wie het was. Ja. Oké. Okay. Ja, maar dat was nog niet voor... Dat was nog voor de, dat er BN's mee gingen doen. Jij. ja, ja ik ben, Dus ja, ja, het was ja, nog ja, daarvoor. En kijk, het was natuurlijk ook maar een verhaal. Zo wat je dan hebt gehoord. Van die en die kandidaten. Mm. Die, uh, die, uh, die, ja, die zo'n honger had. En daar heb je hebt daar nightguards. Die, <lacht> ja. die zitten daar s'avonds. Op het moment dat de crew weggaat. weet je moet natuurlijk wel die kandidaat moeten in de gaten worden gehouden. Die nightguards komen uit allerlei verschillende landen. En die zitten daar dan in, in, in een hangmatje. Te, een beetje de, de gaat oh, houden. Het was niet eens een Nederlander. Nee, joh. Oh. Nee. Dus en die, en die kandidaten. Die is uh, naar diegene toe gegaan. En, uh, en die schijnt dat gezegd te hebben. van de roof, mm. Maar dus. goed, oh, we zijn al een <laughs> stuk verder. Het was geen BN'er. Het was ook geen Nederlander. Nee, dus die de, dat ook maar het was wel een chocoladereet. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. ja. Dat dan weer wel. Dat is, okay. nou. Nee, daar hoeven we het daar niet over te hebben. Heel goed. Uh, want gelukkig is er ook echt muzieknieuws. Dit heeft uh, ja, toch ook wel weer met muziek te maken. Want Spotify. Uh, Neil Young is de eerste. En Niels Lovgren en een paar andere artiesten hebben zich aangesloten bij hem. Die zich openlijk tegen Spotify keerde en zelfs de muziek ervan af heeft gehaald. Vanwege het feit dat Joe Rogan, podcastmaker, uh, nou ja, uh, exclusief voor Spotify dingen doet. En die heeft in meerdere uitzendingen uh, vaccins en eigenlijk misschien sowieso het hele coronavaal een beetje in twijfel getrokken. Dus ja, is de vraag, als je een artiest bent, uh, hmm. ja, ben je dan gelijk... Uh, betrokken eigenlijk bij de streaming service. Nou, ik, ik, ik ga even bij jou beginnen toch, Nens? Ja, ik, ik vond het een lastige, want ik heb zoiets van... Ja, je hebt ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting. En als ja. dan mensen dan toevallig een podcast hebben... en het gaat dan over COVID... en ja. of je het dan nou wel of niet mee eens bent... ik vind dat recht heb je om daarover te praten. Ja. Dus... Maar goed, je hebt het natuurlijk ook het recht om te zeggen... ik wil niet dat ik hier word aangeboden. Nee, absoluut. Maar nu trekt hij dus meteen alles terug. Ja. En dat vind ik dan best wel een grote ingreep als artiest zijn. Dat je denkt van, nou, ik haal alle, alles moeten af... omdat een ander zijn mening verkondigt. Mm -hmm. Ik denk van, ja, wat zit daar niet... Daar zat misschien volgens mij ook nog een vleugje van... over de geluidskwaliteit van Spotify. Oh, daar daar ging het volgens mij ook nog ja, over. Ja, ja, okay. uh, die zou hij dan niet goed genoeg hebben gevonden. Dus misschien 1 en één is twee. Ik weet het niet. Maar ik denk van, ja, ik vind het een beetje gekkig. Ja, ik, ik, ik, ik, ik luister wel vaker naar die podcast van Joe ja. Rogan. En um, ik, ik vind hem... Hij, ja, hij heeft nu zelf ook op zijn Instagram... Mm -hmm. een, mooie, hij, een mooie video. video. Ja. waarbij hij zegt... er zeg, ja, ja, dus waren misschien twee doktoren die hem, hem met mega aanzien. En die gewoon een andere mening delen. En die mm -hmm. mening hebben zij verteld aan mij. Vond ik ook interessant. Hij zegt, maar ik heb ook wel eens dokters gehad die aan de andere kant stelden nee, Ik zeggen, dat dus, dus, hij zei zeggen, er stonden heel Maar hij had, gaf dan wel toe dat het nu... Dit waren dan twee dokters te dus achter elkaar. Mm -hmm. Waardoor hij misschien een soort het, zijn ja. afgaf aan die van nou ja misschien uh, de, de, de, de, de, kunnen mensen dus nu denken dat ik dus zo anti-vaccin ben en dat soort dingen. Ja. Dus daar komt hij ook een beetje op terug, want hij zei nou, ja, eigenlijk al dat hij een disclaimer gaat doen. Ja, denk Dat Spotify dat een beetje gevraagd heeft. Zeker. En uh, ja, dus dat, dat ze dat dan... gaan gebruiken, dat we het kan het, deze deze podcast kan andere meningen uiten. Uh, maar dat vind ik ook een beetje gek. Dat is toch ik altijd zo al. slap? Ook ja? ja, ik vind het zo slap. Oké, okay, top. Want? Omdat, nou, omdat ik gewoon. Er zijn in dit soort dingen. Is het gewoon niet heel zwart-wit? Nee, ik denk dat dat ook. Eens, ja. Hoe langer het corona-gebeuren doorgaat. Hoe meer we daar ook achter komen. dat het niet zo zwart-wit is. En dat ook niet iedereen daar. Um, een hele heftige mening over heb. Ik heb mijn mening ook al 300 ja. keer veranderd... Ja. door alles wat ik hoor en wat ik zie. En ik vind het dan ook wel goed. We kunnen het er toch gewoon prima over hebben. Dus ik vind dan zo'n statement maken... alleen maar omdat jij denkt dat dat de waarheid is... Mm -hmm waarvan we misschien nog niet eens echt zeker weten of het werkelijk de waarheid is. Nee. We weten het gewoon niet. Nou ja, ik vind het ook gevaarlijk, want je kijkt, als je het dan hebt over de wappies, zeg maar, die, die, die krijgen steeds, op steeds meer punten, hebben ze, hebben ze natuurlijk al. Andere keer hebben ze wel gelijk ja. gehad. He, weet je wel, de coronapas zou niet komen. Een QR-code, nee hoor. Ja. Nee, we zullen nooit iedereen laten dus vaccineren. Dus dat waren verhalen. En nu gaat dus Joe Rogan wordt dan eigenlijk nu een soort van, ja... Uh, als een wappie beschouwd in een Ja, nee maar, nee, maar hij wordt ook nu geblokkeerd, zeg maar, soort van, uh, door Neil Young. Hij mm -hmm. mag niet dat, die andere mening geven. Mm -hmm. Ik vind wel dat inderdaad, je je mening Mag geven en ook al ja, maar wie weet, nou inderdaad, alles nog. We weten het nog steeds ja. heel weinig, maar laat ik het zo zeggen, Jamie. Als, als er een, uh, een dishokkie zou zijn op 3FM die <laughs> gewoon heel erg uh, anti uh, uh, coronabeleid was, zou jij dan nog steeds met hem of haar op hetzelfde station willen zitten? Ja, dat interesseert me echt niet. Nee. Nee. Nee, ik vind het juist, maar ik vind het juist Ik hou er sowieso van als er een bepaald onderwerp is en zeker iets wat zo erg speelt onder de mensen om het daar gewoon open met elkaar over ja. te hebben. En ik geloof gewoon niet in dat alles wat Iemand zegt dat dat niet waar is. Overal zit wel iets van een waarheid in. En ik vind het juist goed om daarvan te leren bij ja, elkaar. Ja, maar dus. ik vind het toch wel gevaarlijk met u, in, op het gebied van... Kijk, we hadden daar, zoals mijn mening dan... Je uh, al van af geweest. dat we al, all, all, allemaal ons hadden laten vaccineren. En ja, dan tuurlijk. misschien eerder geweest. Maar d, nu heb je dus een aantal mensen die houden dat dan weer tegen. En dat geldt dan mm. weer te kosten van mensen die echt moeten behandeld worden in het ziekenhuis. Dus het is altijd weer ja. zo... Weet je, dat je eigenlijk... Uh, ik snap wel de mening, maar ik vind het ook wel vaak dat die zeg maar, de wappies die zijn ook wel eerst zo bloed van natuurlijk die geloven echt wel 100% door hun eigen gelijk ook. nee dus daar is... ben ik wel dat dat is sowieso vind ik, dan moeilijk. Wel. ik denk als iemand heel extreem ergens in is dat ik het dan Lastig vind soms. Dus dat ik dan ook wel afwijk van een bepaald gesprek daarin. Maar zoals wat het hier in die podcast is, volgens mij een soort van open iets Vragen, erover. Ja, ja, ja. ja dit vind, vind ik dus zo'n extreem open nee, gesprek. Maar dat vind ik ook. Hebben, vind ik, ik vind ook gewoon overdreven. Zijn. Nee. Oké, okay, ik denk bijna dat ik de voice leuker vind dan corona. Dus we gaan snel door. <laughs> nee. okay, en Dan corona, dus we gaan, door. <laughs> eh, nou gaan, gaan we het hebben over. Wat vind je er dan van, Giel? Nee, Ik sta helemaal aan de verkeerde kant hier. Uh, ja, we gaan. dat mag. dat mag. Hij zit die bedrieven. Nee, Jackson. Ja, de Yay. veelbesproken documentaire. Ja, jij begint echt. Ben jij fan? Ja, van ik, ben, ik ben onwijs fan. Okay. Vanaf het eerste uur. Ik moet zeggen, ik ben bij de laatste albums een beetje afgehaakt. Maar als we het hebben over Rhythm Nation en Tuurlijk, Control ja, ja. en dat soort dingen. Nou, die staan op mijn Netflix ongeveer gegrift. Dus ik, ik wil gewoon deze docu zien. En dat is ook meteen zo jammer. Hij is hier niet te nee, zien. Nee. En uh, we wachten erop van, wie gaat hem uitzenden? En Maar is het ook de moeite waard om nou ja, uitzenden? ja, daar was van tevoren veel gedoe over. Ja. Justin Timberlake had gezegd dat die nieuwe muziek op de plank liet liggen, omdat hij anders een beetje met Nipplegate uh, klem kwam. En ja. hij wilde de shiny tegenstelen van Janet. En wat er wel nog uitgelekt is, en, en ja inmiddels is de docu natuurlijk uitgezonden op Amerikaanse tv, het eerste deel althans, mm -hmm. is dat uh, Michael Jackson, haar broer dus, die heeft, uh, nou ja, op zich hadden ze goede gesprekken met elkaar, maar op een gegeven moment heeft hij haar wel een soort freak genoemd en... Zelfs dikker glas ik eigenlijk. Oh, echt? Ja. Oh, vind ik dan weer zielig. Nee, ja. Ja. ja. Ik vind je een beetje dikker. beetje dikker. Nou. Nee, nee, nee, niet dik, niet dik, niet, niet, niet. gewoon dikker. Dikkig. Nou ja, als er iemand zeg maar, met, met haar lichaamsgewicht ook een beetje gejojooid heeft, is Janet wel. Want ja. volgens mij weet zij zich voor ieder optreden weer super slank te krijgen. En daarna, als het klaar is, laat ze het weer helemaal gaan. Maar wat ik bijzonder vind aan deze documentaire is: Janet tells all. En ik, nou ja, ik moet zeggen, ik heb hem dus nog niet gezien, maar ik vraag me af of alles wel verteld wordt. Ja. Zij is, dat is één ding wat ik weet en ooit gehoord heb. Zij is onlangs moeder geworden, op haar vijftigste nota um, Maar mij is ooit ter oor gekomen dat zij uh, heel vroeger, toen ze nog vrij jong was, en ik denk met haar eerste of haar tweede huwelijk, uh, zou ze eigenlijk al een kind hebben gehad. En oh, ja. dat kind zou opgevoed worden door haar zus, Ribby. Rebby? Rebby? Ik moet ja, het ja, uitspreek. Ja. Dat is wat ik ooit eens heb oh. uh, opgevangen uit zeer betrouwbare ja, hey. bronnen... dicht maar, bij maar, mevrouw Jackson. Maar, maar en... hoezo ze, heb jij bronnen ja, der, precies. Der ja. is, uh, MJ. Ja, nou, in gewoon. een vorig ja. leven kwam ik uh, nog wel eens in Los Angeles. Ah. En toevallig uh, is de man die destijds de kleding voor Janet Jackson ontwierp... heeft een aantal stukken voor mij ontworpen. Mm. En uh, de dame in kwestie die daar in de winkel stonden, stond... Uh, waar ik een beetje bevriend mee ben geraakt, was toen van... Uh, Did you know that? En uh, heb ik... Zeg, Want toen was ze zwanger? Uh, nee, ze heeft me dat gewoon ooit verteld oh. van joh, dat is een heel ik groot geheim. Dat nee, is, ja, ja, dit heel is heel echt vet nee, aan slokje. je lieverd. Ja. Ja, nee, maar ze heeft me echt proud. verteld. It's a big secret, maar ze zou dus al een kind hebben. En eigenlijk dat. Kind zou het volgens mij dan ook weer niet weten en noemt haar dus tante. Terwijl het de eigen moeder ja, is. Dus ja, ja, ja, Heel complex. Ja, ja. Maar ik vind het zo gek dat dit dan nooit ja. naar buiten komt. Nou, dat jij het zelfs weet. Ja, en ik, ik vind maar, het ook wel raar, raar dat, die, dat, die, dat die, aan die kleedster weet het dan wel. Ja. Ja, en ik had ja, dan ook wel op een snitje. Volgens mij heb ik een klein fragmentje van de docu wel ergens opgevangen. En ik had het idee gezien te hebben: van ja, er wordt gezegd dat ik al een kind zou hebben. Dus ik vraag me af of, okay. het, of het echt besproken wordt, ja of nee, of het ontkent. Dat wil ik weten. Dus ik, ik uh, ga hier een international gossip gewoon echt. Ja, hey, maar eventjes, eh, ja. als het dan toch over Nippelkate... Uh, oh, Nip terug, ja, Dat vind uitklijk. ik allemaal interessant. Uh, <laughs> ja, dat, maar dat stukje, hè, want ja. ik heb altijd gewoon gedacht... dat het gewoon ingestudeerd was. Het is toch overduidelijk ja, dat het is, het hij de zo... Zij heeft het Maar dat was duidelijk de, de planning uh, dat toch? Het zit in de muziek. Ja. Nou, wat, wat ik begrepen heb, is dat er ook afgesproken is met de regisseur... dat op het moment dat hij dat los zou trekken... dat hij dan eigenlijk in een split second weg zou gaan. En dat dat dus een seconde te laat is gebeurd... waardoor je wel alles ziet. En ik had ook zoiets van... ja, maar als je dus... Dit, als dit een foutje is van het lostrekken van de kleding waarom had zij dan een soort plakker ja, op tuurlijk. haar tepel? Ja. dat ja. is ik ja. ook, ook zo, zo duidelijk erin. maar ik nou, vond het juist ja. het zou toch vet zijn als je juist dan zegt weet je uh, embrace uh. het het, het, het ja. gedoe en dat je gewoon een beetje shocking uh, ja, ja, maar tuurlijk, Het ja Amerika, dat dat kan gewoon niet ja, ja, maar, ja. maar sowieso iets kapot trekken ik weet niet zeg maar zelfs als je seks ja. met iemand wil je wil normaal je bij haar <laughs> Dat werkt het niet eens nee, ja dat staan dan op zo'n podium dat is sowieso Nee, maar ja, ik heb wel. Want je ja. hebt je kan uh, genoeg vinden online om alles te bestuderen en te bekijken. Dus ik heb me van de week wel echt even gewoon in het filmpje verdiept: van, hoe zat het nou? En wat gebeurt er nou? En de, wist de kleedster of de man die bedacht heeft daar wat van. En daar, daar speelt volgens mij meer. Maar Absoluut. hoe bedoel je met een seconde later had weggelopen? Nou, dat het nee, shot dan al weg was ja, van de tape. Zo, al, ja, zo ah, ja. ja, ja. Zodat oh, ja, ja, iedereen okay, ja. thuis dacht van, nou, is het nou fout gegaan, ja of nee? Ja, maar, en, oh. en, en, en, en hij bleef staan. Het, het verhaal toch dat Janet Jackson kreeg dan allemaal stront over de heen... en Justin Timberlake kreeg ja. alleen maar exact, een keer. En nu is het ja. omgedraaid in de documentaire. Oeh, dat gaat echt dieper gelijk over. Verhouding Nou, laten we het gewoon weer even over Tita hebben dan. Want ik heb dit ooit een keer bij Nance gecheckt. Ik had gehoopt dat... Ja. ja. Ook, ik had gewoon gehoopt ah, dat dit jou ook wel een keer gebeurd was... in 24-7-tijd. Dat was niet echt zo. Je kwam nee. met goede verhalen, maar niet dat. Ja, nee, er, nee geen Maar, er, uh, Jamie, heb jij ooit een keer op een gala... of een dingetje... <peppers> o, jee, la, la, ja, het kan toch gebeuren? Nee, nee, ik, ik, ik heb ook niet zo'n heel, heel glitter en glamour leven. Ik Gaan kom nu aan de gala, dus... Uh, nee, okay. nee, ja. Ik, bel nee. Ja, ik wil het <rat> <oppose> eigenlijk niet weten, maar Dennis, vertel. Dennis, vertel. eens, wat doe jij voor ja, een Mars? Het <racht> waren ja. met vier vrouwen. Ik had kant op... Oké, ik ben ik meegaan. Madonna, jongens, als we het toch even hebben over... Tiete. classic goede artiesten oh. en ook zeker Tieten. Ja, met, oh, punten, met punten en alles. Uh, die ging even live op Instagram en toen vroeg iemand aan haar... of ze ooit nog op tour ging. En toen zei ze, hell yeah... Um, ik moet wel een stadiontour. Uh, ik en Britney. Wat denk je daarvan? Ja. Het, heb je dat stukje gezien? Zij is toch nu helemaal de weg kwijt? Is het nog echt gekker ja. dan Britney Spears? We ja. ook wel ja. zeggen heb het over Britney, ze is niet neemt. Maar ook die foto's dat ze onder dat bed liggen met dat hondengroepje. Ja. Ik heb er ook wel weer respect voor. Vind jij niet? Ik vind het, nou, ik wel, maar, ik, maar het lijkt wel of ze gewoon een konst uit de plaat is. Weet je? Ja. Dus dat je niet, ja. niet, als iemand nou gek is, dan vind ik dat, dat heel erg leuk. Maar het moet, dan kan ook een beetje zielig worden. Ik vraag me ja. überhaupt af wie erop zit te wachten dat Madonna weer live gaat optreden. <laughs> live, ja. Zeker na het zo'n zo festival. Van een aantal jaren geleden. Ja, ja. So. verschrikkelijk. Ik zou er geen euro aan uitgeven om daarheen te gaan. Nou, ik moet zeggen, haar laatste optreden, wat ik zag in Ahoy, wat het een paar jaar geleden is. En toen pakte ze nog echt de gitaar zo waar, Ging ze een beetje spelen. Ja, daar had en ze ik ook heb er drie lessen van gehad. Nou toch? ja, oké, okay, maar uh, ik heb heel vaak geroepen. En dan word je natuurlijk door de fans uh, helemaal uitgejoeld van uh, ze, ze, ze kan helemaal niet zingen. Het is gewoon vooral de act. Maar ik moet zeggen, toen kon ze best wel zingen eigenlijk. Nou, op, op de momenten dat zij haar rust pakt, inderdaad, wat je zegt met haar gitaar, en daar staat en even niet al die boombastischheid omheen, kan ze het wel. Ja, uh, maar het, het lastige van Madonna, en dat is een technisch dingetje wat ik uit kan leggen. Als Want je, je had het Songfestival toen, dat was, dat was kut natuurlijk. Dat was waardeloos, ja. heel eerlijk. Maar ik denk dat ze iets wilde bewijzen, omdat iedereen bij het Songfestival mm -hmm. live zong, dus dat ze dacht, nou, dan moet ik ook, maar dat had ze gewoon beter niet kunnen doen. Nee. Maar ik weet uit het verleden dat Madonna, zeg maar als je vooral naar haar oudere albums luistert, zij dubbelt haar stem twee of of driedubbel, waardoor het een soort van hele dikke laag krijgt... tijdens de opname. En op een gegeven moment heeft ze voor haar rol van Evita... is ze bene zangles gaan nemen. Oh. En als je dan goed luistert naar de platen... dan hoor je dat het ineens nog maar één laags is. Dus er staat wel een mooi effect op haar stem... maar het is niet meer gedriedubbeld. En dat is live op het podium ineens heel moeilijk en heel ielig... Mm -hmm. Dus, dus daardoor klinkt het dan wel heel anders. Ja, en zou er eigenlijk altijd een track mee moeten lopen. Ja, wie doet nou dat nou tegenwoordig zonder uh, met één microfoon ideeën? Ja. <laughs> nee, maar dat loopt tegenwoordig <laughs> bij menig artiest autotune mee. Ja, ja, ja heel betekent, eerlijk. Ja. ja, Maar niet bij Madonna ben ik bang. Nee. <laughs> Misschien moeten ze dat doen. Hoe is dat oh, als... Uh, al, nee, nee, het is gewoon eerlijk. En ja, en, zo, zo krijgen we graag een <laughs> kijkje in de keuken. Want uh, kijk, we mogen weer een beetje optreden. Dus ik verwacht uh, de 24-7-reunie. Uh, het kan allemaal niet lang meer duren. <laughs> Ik al drie jaar op. Ja, nee, nee, ik weet nee. het. Nee, ja, ja ik, ik blijf hoop houden, maar soms tegen beter weten in. Maar uh, even technisch gezien dan, uh, ja. hoeveel Nen staat er op de band dan? Want jij was namelijk wel, dacht ik, van al die Eurohouse-bandjes... Uh, om het even lullig te zeggen, ja. een van de weinigen die wel echt nog zong. Ja, maar er zijn er, er zijn er meer die gelukkig okay. echt zingen. Okay. Dus uh, ik treed af en toe, of trad... Straight, op met de Divas of Dance. En ja, dat natuurlijk. zijn wel de ja, ja. namen waarvan ik zeker weet... dat ze altijd live gezongen hebben en goed gezongen hebben. Dus, maar de, maar er zal, uh, het zal wel noodzakelijk zijn... om altijd een soort van dun laagje basis. backup uh, mee te laten lopen. Ja. Een basis. Want okay. anders krijg je niet wat het zou moeten zijn. Nee. Maar je zingt er altijd live zwaar overheen. Tuurlijk. Dat is wel wat ik wil, ja. graag. Ja, dat is ook lekker. Anders is voor mij ook niet meer leuk. Maar begrijp ik, dat vind ik een goede Jamie... om eventjes voor mezelf even te peilen en hippe te blijven. Maar Madonna kan echt niet meer... Nou, Madonna misschien nog wel, maar hoe ze zich gedraagt. Of, tenminste, nou, ik, vind, nou ja, ik vind het lastig. Ik kijk haar wat is, nummers ja. als in wat zij vroeger heeft uitgebracht... vind ik echt nog prima om naar te luisteren. Maar um, ik hoef haar gewoon live niet per se te maar, zien. Ik vind haar, laat ik het zo zeggen, ik vind haar niet per se bijzonder genoeg... om daar dan nu nog naartoe te gaan. Wat is haar laatste goede plaat geweest? Jeetje. Nou, dat, dus dat Alleen dat Ja, wel, is maar goed. Echt ze heeft het wel lang volgehouden. Hè, met, gewoon dan had ze weer William Orbit, ja, dit is ook al lang geleden. Mm. Van, maar dan wist je wel van shit, zij zijn weer de beste producer van het moment. Ja, maar ze moment. Had toen was, dat, dat was het ook, weet je. Dus wat, ze liep wel voor steeds. Ja. Maar nu merk je gewoon dat ze... Ja, dan, een beetje achterloopt. Ja, nou ja, ze heeft sowieso helemaal goede nee. praten mee gemaakt. Nee. En als ze dan nu angstvallig zich vasthoudt en alleen maar jonge hip produceren, dan wordt het vaak dan toch nu, ik denk dat het een beetje, een beetje is. sneeuw of zo. Ja, ja. ja. goed. Ik moet eerlijk zeggen, als ze met Britney Spears gaat toeren en of ik even langsgaan. Toe, Ja, maar dat is toch gewoon twee keer top? <laughs> nou ja. Nee, okay, nee nou je ja. mij niet te België. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> uh, dan gaan we het over een dame. Hebben die zeker wel optreedt, Tenminste, dat is maar net de vraag. Uh, vorige week was ja. Henk Jan hier echt heel heftig over. Adel, uh, want zij had last minute haar Las Vegas tour uh, nou, gecanceld. En Henk Jan zei, terecht of niet, maar heel erg van... ja, dat kan je niet maken ten opzichte van de fans. En wat is dat voor slecht verhaal met, met het podium en zo... En nu wordt het inderdaad allemaal een beetje discutabeler... want heeft ze los van die reeks ook uh, de Brit Awards afgezegd... waar ja. ze volgende week zal optreden. Ja, dat doe je echt niet zomaar. Dat is dan, dan kan je niet meer zeggen nee. van... oké, okay, het podium is niet goed of uh, nee. mijn band heeft corona. Ik was het vorige week ook eigenlijk niet met hem, niet met hem eens. Maar tot nu ik wel, dit... ja, dat Nou ja, beetje, omdat ja. ik nu begrijp... en dat is natuurlijk allemaal weer roddel en hier, C. maar goed, daarom zitten we ook hier... Uh, dat het heel slecht zou gaan met haar relatie. Ah, en dat niet dat, ook, dat een reden is voor... dat zij gewoon tijdens repetities voor die show... gewoon gebeld wordt door haar vriendje... en die er dan eigenlijk zoiets zegt vanuit... we gaan hem eens stoppen, of whatever. Ik weet niet wat haar gezegd die is. Die Rich Paul, die haar... Uh, ja, laat, ja, en ja. dat zij dus daar, daar... daarom niet meer kan performen. En dan denk ik heel eerlijk... als artiest, denk ik van... ja, verman jezelf... en ga er toch maar even staan. Want ja, uh, ja maar ze zijn ja, zo open en eerlijk... In, in de oude liedjes... En dan gaat ja. ze nu ineens een verstoptje zitten spelen, weet je wel. Ik bedoel, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat je dan niet... Maar wat, het is, de Brit Awards is Wars echt ja. erg voor zo'n show ook, hè. Ja. Ze verwachten headliner Adele, die zegt er gewoon even af. Ja, dan krijgen ja. ze misschien Madonna of zo. Maar wat zeggen ze je je nu als reden dan? Wat is de reden nu dat ze niet hier aan mee kan doen? Nou ja, ze, ja, ja de, e daar heeft ze niet echt een reden tegen de Brit Awards. Zij zijn vooral heel erg in paniek en hebben gezegd... misschien gaan we met de videoverbinding dan iets doen. Eh, want ja, ze willen gewoon Adele erbij hebben. Maar zij heeft ineens nee gezegd. Ja, ze heeft dit keer ja. eigenlijk geen reden Ik gezegd. Ik denk dat het door de relatieproblemen komt. Want dat is wat er geschreven wordt. Tenminste, mm. dat Ken je niet is... nog een, uh, iemand die aan ja, een, de mensen kleed ja. aankleed, Nee, nee, een... die niet. Nee, niet, die niet. Nee, dit was gewoon echt even op zoek. Hoe zit het nou? Maar dat ja, schijnt er nu aan de hand te zijn... dat die, deze relatie ook weer op de klippen staat te lopen... Ja, maar dan zou je toch juist uh, gaan dan lekker optreden. Ja, dat zou je denken, maar dat doet zij dus niet. Dus en, is of, en, en ik bedoel, overvoelen. goed nieuws voor de muziek... want dan komt ze snel weer met een nieuw album met... Ja. Uh, Ach, wat is het, leven Kut? <laughs> nee, ja, dat zijn de beste liedjes, zo bedoel ja, ik hè? nee Ja, dat is ook wel weer zo. Maar ik vind het een gek verhaal dat het door een relatie komt... dat je zoiets afzegt. Nou ja, ik ook. Kan je dan nogal als serieus wacht genomen wacht worden nog als, als artiest, als... Dit uiteindelijk de reden is waarom je dat niet doet. Want je maar maar, maar laten we lekker voor... speculeren. Wat zou een andere reden kunnen zijn dat zij zowel die Vegas Tour... Hè, waar ze een heel verhaal had over corona en dus zou iets spelen met een decor... maar nu dan de Brit Awards, waarom zou ze het afzeggen? Kijk, ja. als het iets voor de gezondheid of zo was... als ze corona zou hebben, ik noem maar wat, oh. of uh, gezondheid... dan zou je dat misschien nog kunnen zeggen. Nou, vanwege gezondheidsredenen kunnen we er gewoon echt niet bij zijn. Dan is het een soort van legitieme reden om af te zeggen. Maar als het er nu zo ongewiss over wordt gedaan. Ja, of misschien en... is er wel gewoon mentaal echt iets. Ja, maar goed, dat zou dan misschien uh, nauw verband hebben met de, de thuis situatie. Ja, ja, dat, ja. ja, dat denk ik. Maar ik snap ja. je wat je zegt, Dennis. Kijk, uh, zij is gewoon altijd zo eerlijk, dus zeg dan gewoon: ja. Mensen, ik voel me niet goed. Uh, ik heb even geen zin erin. Uh... Liefdesverdriet, ze is weer heel veel gaan eten en ze durft het podium niet meer op. <laughs> kijk je aan van, wat zeg je? Zijn ze is weer heel veel van eten. Ja, misschien wel. Ja, dat is uit ja. de Erik Ze zou het oh. kunnen hebben, laten we wel zijn. Tuurlijk, hallo, ze was altijd hartstikke leuk. Ja, maar, ik bedoel... Ja. Het... Nee, Oké, okay. ja, nee, we hebben het heb in ieder geval. We hebben in ieder geval het begin van uitzending. Ja. We hebben altijd een soort teasertje en deze hebben we nu. Uh, die hebben we nu zonder enige nuance. Oh, oh, ja, die, die, Beetje dikker. Dat, ja. Ja. dat was een beetje dikker. Maar goed, je bent er niet weg, Jan. Dan mag je het zeggen. Ja, dat is goed. Oké, okay, dan een beetje zelfvervlekking, maar ik vond het toch een leuk onderwerp. De Nederlandstalige 1999. Uh, ik dacht na de top 2000. Laat we eens even Nederlandstalige muziek uh, in het. Zetten. Extra alleen dat. Uh, laten we eerst even het rondje afgaan. Wat uh, er bij jullie dan zeker in nou, laten we zeggen, de top 3 zou staan, of meer of minder. Maar wat zijn voor jullie zeker Nederlandstalige klassiekers? Klassiekers. Nou ja, die... oh. nou ja of, niet, of geen klassiek. Nee, geval... Ik vind de, de grootste nieuwe klassieker vind ik de langste nacht van Goalband. Ja, ja, ja, dat vind ik ook wel echt het ja, einde van het, voor het een hele... Ja, ook je stadje, hè, natuurlijk. En sowieso, uh, nee. anders had het te krijgen gezegd. Vind je lekker <laughs> nee, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar, nou ja, of direct. Ja. Nee, uh, dus nee, direct ik denk voor Nederland de langste nacht vind ik... Oh, nee, nostalig, sorry. De ja. nee, langste vind ik uh, gewoon qua thematiek, uh, nummer... Het, uh, ik denk dat het zo meteen als alles open gaat... Om ja. een festival spelen en doe de het nummer, dan gaat het helemaal... Uh... Draaien ja. jullie het veel eigenlijk? Ja. Ja, ja, top. Ja. Oké, okay, lekker. Ja, het is wel echt een 3FM markt uh, Ja, en ook wel ik vind het mooi dat je die zegt want dat stiert je wel weer echt eventjes een beetje nou ja nieuw talent zijn een tijdje bezig maar, ja. uh, maar als we het hebben over de echte classic classics waar ook kleine Dennis uh, groot mee werd uh, ja dan denk ik toch aan en uh, Groot of zo. Ja. Weet je? dat dat, uh, dat draaien met vader gauw bij, altijd hè, Ramses, uh, ja. Lisbeth Lees dat soort namen nou, uh, ja nou, vooral Barend uh, Groot vond ik altijd heel erg mooi met mijn vader opzet en dan uh, avond want die staat ja. heel hoog naar nee op. nee niet avond oh. nee dan vind ik... Uh, de lukken feit. Ik weet, ik ben volwassen. Ik moet nu op gaan passen voor werken, Oh, Je bent tels. natuurlijk heel gelovig. Ah, ben je wow. opgevoed. Ik vergat even jouw achtergrond. Ik denk een hele andere kant ja, van Dennis. Nee, nee, maar, nee. nee, nee. Maar, dit is, uh, maar ik vond het zo'n mooie, uh, uh, uh, uh, mooie stem. Mooie ja. liedjes. Maar en, en, en, en Dennis de puber dan? Of was dat alleen maar punk en had het niet nee, meer? Oh, nee hoor, nee. In het begin was ik, uh, uh, ik was Michael Jackson. En uh, ik was juist meer zo. Ja, so, okay. En ik had dan van Nella IJs bovenop. Oké, Naast hele credibility linea. is in één <laughs> seconde. Ja. Maar ja ik ook hoor ja. <laughs> ja nee dus dat, dat had ik dat toen En toen kwam Nirvana met Smells Like en dat ja. was een truc, maar uh, allemaal niks Nederlandstalig ja. in die tijd um, nee nee nee, nee. Het, was ook nog niet, het was ook nog niet echt heel veel Nederlandse hip hop of zo dus het was nee uh, Nee. Nee, maar noem dan om jou nou, te vertellen. Ik, ik vind dan, dan, denk ik aan, als ik dat een beetje in mijn puberteit, een mooi liedje vond ik dan. Uh, van Acta de Mun. Ik ben mezelf niet of al jaren. Ja, heeft ja, ja, ja, Dat was echt zo'n liedje uit die tijd. Dat ik dan, dan had. Ik ja. had ook liefdesverdriet. En dan oh. had ik, dacht had ik dat liedje. Hmm. <laughs> Oké, okay, Nens. Uh, wat heb je. Oh, ja, ik kijk meteen heel moeilijk. Maar dat komt omdat ik eigenlijk helemaal niet zoveel heb met Nederlands talig. En ze, al zeker niet vroeger, als nee. klein meisje. Ik vond juist pop en Engels en Amerikaans veel leuker. Het ste het stomme is dat ik nu begin te merken dat Nederlandstalig veel hipper en leuker eh, aan het worden is. Voor mij dan. He, het is persoonlijke ja, smaak. Is muziek blijft pop, persoonlijke ja, ja, smaak. Absoluut. En ja, ik ben dan toch een beetje van de commerciële uh, uh, Nederlandstalige muziek. Dus daar hebben we het ik over. Ik durf bijna niet zeggen, want het dus is misschien lintje. Maar nee. ja, ik vind bijvoorbeeld een aantal liedjes die nu uit zijn van Susanne Freem, <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, sorry, maar die vind ja, ja. ik dus echt heel erg leuk en heel erg goed. Welke dan? Ja, god, met titels. Nee, maar ik vind het onwijs leuk dat zij gewoon met eigen repertoire echt gewoon heel succesvol zijn. Ik kan daar heel erg van genieten dat ze dat voor elkaar krijgen, zal ik het zo zeggen. Het is niet dat ik het thuis grijs draai, zeker niet. Maar als ik het hoor, kan ik het goed hebben, ik weet nog heel goed dat ik op one op moest presenteren. En toen stonden allemaal grotere mensen En Suzanne Freek waren op nog helemaal manier. nog een soort coverding meer? Ja, maar ik weet nog dat ik hem moest aankomen. Ik dacht ik, want dat is een stom naam. Suzanne Freek. Ja, dat Iets leuks, ik, maar ik weet ja. ook nooit wie wie is. Nee, Gelukkig. Oh. Oh. Oh. Nee, maar, uh, dus, maar ik dacht dat toen. En ik nou oké, okay, als, als je door wil breken, zou ik toch een andere naam kiezen. Maar dat heb ik toch. Uh, nee, maar ik hou een beetje van de hele dag. Ze, ze hebben toch, ja. toch een muziek die wat hipper is. Of maar niet, niks uit je jeugd, vond. dus wat is uh, zoals. Nou, uh, ik nee, niet nee. wat ik leuk vond. Ik weet wel dat, me, dat ik da af en toe dan Jacques Herp met Manuela voorbij ja, hoorde komen. Ja, ja. En dat ik echt dacht, van mag dit liedje uit, want ik ga zelf dood. Ik vond het verschrikkelijk. Okay. Ja, sorry. Nee, Hij hield helemaal niet veel van Nederland. Uh, ja, ik ben benieuwd eigenlijk. Nou, Jamie. Ja, Jamie, wat uh, heb jij met Nederlandstalig? Ik weet, nou, ik weet dat veel. jij in ieder geval goede vriendinnen bent met Roxanne uh, Hazes, ja. wat ik een hele fijne vibe vind in Nederlandstalig, omdat het toch echt pop met hoofdletter P is. Echt een, een ja, Nederlandse Katy Perry. Nou, als iemand wel, ze heeft wel echt een eigen sound ja, exact, ontwikkeld. Exact. Zeker om een beetje uit de vaders uh, uh, thema weg te ja, gaan. Ja. Um, de, zeker eentje die waar, waar ik fan van... Of nou ja, fan vind ik een groot woord, maar waar, wat ik waardeer. Um, ik vind vrouwtje echt eentje ja, om te benoemen. Ja, ja, ja. Ik vind oh. haar echt, echt top. Omdat zij... Nou, alleen al waar ze mee kwam met... Um, hoe heet het nummer nou? Groter dan ik? Ja. Dat vond ik al... Omdat het gewoon een fucking goed statement ook was op dat moment. Ze dus kwam ook echt op een goed moment uit. En ik vind alles wat zij gewoon maakt, het is gewoon... Ja, ook groovy of zo. Ja. Ik weet het niet. Het is je wil er ook op dansen. En tegelijkertijd zijn ja, maar je het zware of sowieso vind ik die ontwisseling texten. met het Nederlandstalige muziek echt is, bizar, hoor. Ja. We, kijk naar de top 10 van de 3 van 12 van het jaar. Daar staat een, weet je wel, ook een ja. Ja, en, Maar ik ja. vind ook ja. de A. Vissers. Ja. Je hebt zoveel goede Nederlandstalige acts nu... dat het niet ja. meer inderdaad heel erg in het commerciële hoekje gaat. Maar toch eigenzinnig, maar echt heel goed. Ja. Ik vind het gewoon ook tof dat onze taal ook gewoon iets is... waar we gra weer graag naar ja. luisteren. Wat gewoon ja. een hele ja. lange tijd niet is geweest. En ik denk dat we dat nu steeds meer waarderen Um, dus ja, ik vind ja. haar. Maar Godbalt net zo goed hoor. Ik vind dat echt wel ex waarvan ik denk dat zijn hopelijk mensen waar we later ook nog echt veel plezier Mens? van... Uh, nee, ik vind Nee, het, nee oh. maar ik vind het uh, onwijs leuk om te horen. Omdat ik nu denk: van... oh, ik heb weer een paar namen waar ik eens echt even oh, okay. in moet duiken. Duikt uh, En zo leren we weer nieuwe muziek smaken. Ja. ja, ze zijn echt kenners. Ik, ken echt. Dat is ik mooi. wil nog eentje, Jamie. Misschien van vroeger meer. Want deze zijn allemaal van nu. Oh, ja, wat ik ja. Tof vind. Um, ja, nou, van vroeger weet ik niet echt per se of ik dat durf te zeggen. Maar bij... Ja. Um... Oh, maar ik heb me ook schaamteloos nee, laten ja, gaan. Ik kom natuurlijk uit Vinkenveen, wat best wel een volkszanger buurt oh. is, dus um, en nou is dit niet echt per se volkszanger, maar <laughs> wij waren heel erg into Gordon Replay. Lekker, never en nooit ik, nou, meer. Ja, ja, ik ja. ga daar nog steeds echt heel goed op. Ik vind dat soms echt top nog om aan te zetten. Als wij verjaardag hebben met vrienden en familie en zo. Dan is dat wat door die speakers je heen je gaat. Ja, nee. En iedereen mee aan het tetteren is. Oh, dat vind is. ik ook wel leuk voor Gordon. Ik vind ja. het ook een vind Ik ook oh, wel uh, leuk hard voor Replay eigenlijk. Ja. Ja. Nee, Replay, echt waar. Want het laatste was op een verjaardag. Kwamen ze binnen en nou, ik voel bijna flauw. So, Allemaal? Ja, ja, Replayers. Ja, alle Replayers waren er. Ik vond het geweldig. Zijn ze weer samen dan? Nee, ze hadden waarschijnlijk gewoon veel geld gekregen. Van iemand of zo, ah, oh, ik heb goed. geen idee. Ik heb er geen, idee. Oh, maar dat was toch al een hipsterfeestje. Mijn hipsterfeestje. <laughs> ja. Ja. Ja. Ik weet even niet of jullie uh, de al gehoord hebben. Wat dan uiteindelijk de nieuwe, of ja, de, de nieuwe er is uh, voor het eerst 1999 geweest. Maar wat de nummer 1 is, geen idee. ik ja. denk dat ik er wel kan raden. Oh. Ja, vertel, vertel, dan denk ik wel. Oké, okay. is het nieuw? Ja, ja, het is vrij is het de... moe, ja, dat is, dat yeah. is fucking sharp. Ja, het verbaast me echt. Ik vind het super leuk moet ik eerlijk zeggen. Want uh, wij zitten nu moe. hier op de NPO Radio 2 speelplaats op te nemen. En daar speelden ze hem ooit. Zo van, oké, ik doe nog een extra nummer. En toen dacht ik nog van, wow, wat een song. Ga er niet te veel mee doen. En ja, toen kwam je al in de top 2000. Wat ik top vond, ja, dat is de nummer 1. Het is wel, ik, vind het, ik, ik vind het heel tof voor haar. Echt super tof. Ja. Maar ik vind het alleen wel jammer dat het. Om, omdat het nu ook zo. Het is een beetje. Het is dus nu zo'n hit ja, ja, ja, dat ja, ja, ja, het ook ja. zo daarom op. Is. Ja. Nee, ik luister haar haar niet zo aandacht. Nee. Nee, okay. nee ja, dat kan. Uh, ja, ik kan ja. het proberen na te doen. Ja, doe, doe, doe, uh, doe. Maar dat gaat nooit meer weg. Want dat heb. Jij gedaan. Ja, het is een... Spreken! Ik heb het geen idee. Ja, we ben het nummer helemaal kwijt. Het is een mooi nummer, net. Ik ga een, het He? Ik ben nooit te jong om te leren. En ik was nog niet zo oud. Dus. Uh, als we de top 15 even nemen, of 15 van Dickhout stil in mij. Ik had ook nog wel verwacht dat jij ja. zou zeggen eigenlijk. Oh, ja, die ja. had ik ook nog hoog van. Uh, André Haas is kleine jongen op 14. Op 13 vind ik ook het Nielson ijskoud. Dat is dan toch. Oh. Uh, oh, ik ook wel Ja, ja. Ken, ken ik. Ja, okay. Denk, kijk, uh, op 12, nee, Ramses Schaf, je Sjalf, je noemt nog even kort, laat me. Uh, op 11 staat acht aan de Munich, maar dan met het regend zonnestralen is de grootste. Op tien Bluff, Zoute landen Op negen, Claudia de Brij mag ik dan bij jou. Op acht staat Guus eh, met Brabant. Op 7, Ramses en Liesbeth met Pastorale. Wim Sonneveld, het dorp op 6. Op vijf staat Stef Bos met papa. Op vier, Raccoon, Oceaan. Drie is ook nog helemaal niet zo uit, uh, oud. Miss Montiel Door de Wind. Uh, hè, helemaal de... niet oud toch? Nee, van, nee. De, van de beste zangers. Uh, op twee, in de Groot, een avond. En dus uh, de nummer 1 is Mo. Dat heb jij gedaan. Wauw. Ja. Nou, ik niet, maar. Uh, nee, maar gewoon. Is ook... wow, dat is <laughs> wel he? vet om daartussen te staan voor haar. Ja, toch? Met zulke klassiekers ja, allemaal. Ja, echt. Uh, nou, maar ik, ik sta. Er zat ook... niks in van jeugd van tegenwoordig ook bijvoorbeeld. Nou, die staat toch best wel hoog, als je het weten wil. Is uh, die staat. <laughs> ja, is het nemen, of... uh, op uh, 16 staat sterrenstof. Ik Oh, ik, deed, ik deed net kijk, top 15. zie je. Okay. Ja. <laughs> ja. Dus ja. dat is toch vertegenwoordigd. Ja. Ja. Nou, beter. Uh, het is Jongens, ik. Uh, ja, we kunnen het ook zonder. Denk je, Jan? Ja, hè? Heb oh, <laughs> je daar oh. een half uur voor nodig gehad? Oké. Wat kan betekenen vertellen? Dit was Off The Record. Vergeet vooral niet om dit uh, te delen als je YouTube kijkt. Uh, like is belangrijk in de reactie. We reageren soms wel, en soms niet. Maar doe het in ieder geval. En uh, bij Spotify, ja, dat is een nieuw dingetje. Is het uh, de bedoeling dat je gaat raten. Dus gewoon vijf sterren. Uh, Sterretjes. Vijf sterren tieten, vijf tieten oh, gaan we oh, nu okay. raten. Ja, precies, ja dat zit ook een beetje fijn. <laughs> maar dat kent deze luisteraar. Die snapt echt niet waarover gaat. Jamie snapt het als een. En Nens heeft weer geen idee waar dat vandaan ja. gaat. zo so ver? Ah. Nou, yeah. Yeah. Nee. dat weet ik wel. Ja. Uh, dat was Off de de de Record. Schild. Tot de volgende. Hey. Lala. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en BNN Vara.